De Springer. Er was eens op het enorme continent Rolva een enorm gevecht tussen twee koninkrijken. Eén werd bestuurd door koning Julian van Meridon en de andere door koningin Minerva van Klon. Het gevecht duurde dagenlang. Toen ze haar leger zag verliezen, vervloekte koningin Minerva het koninkrijk van Meridon. Koning Julian! Je hebt bedriegelijke dingen gedaan om dit gevecht te winnen. En daarom vervloek ik je zo dat wanneer je thuis komt... al je onderdanen in dieren zullen veranderen. Ik vervloek je! Nadat ze dit zei, verdween koningin Minerva. Koning Julian luisterde niet naar vloek. En keerde terug naar zijn koninkrijk... waar hij ontzettend blij werd onthaald door zijn dochter. De volgende dag echter, toen hij in de hofzaal was... opeens begonnen al zijn ministers één voor één in dieren te veranderen. Oh nee, haar vloek heeft echt gewerkt. Vader, het zijn niet alleen onze ministers, maar iedereen in het koninkrijk is in dieren veranderd. Haal de veeën! De veeën werden geroepen, maar ze konden de vloek niet keren. Roep de kluizenaar! En toen kwam de kluizenaar, maar ook hij faalde in het keren van de vloek. Mijn koning, deze vloek is niet terug te draaien. Alleen diegene die de vloek heeft gedaan, kan het weer terugdraaien. Het spijt me. De koning en prinses waren droevig. En toen kreeg prinses Aria een idee. Vader, weet je nog Hikacho, je wijze adviseur? Dat doe ik zeker. Uh, hij is in een hond veranderd. Ik wenste dat ik zijn hulp kon gebruiken in deze momenten van crisis. Dat kun je nog steeds. Wat bedoel je nu? De vloek heeft onze onderdanen in dieren veranderd. Maar het heeft niet het vermogen van praten als mens of nadenken weggehaald. Ze kunnen nog steeds praten. In ieder geval een paar van hen. De koning was opgelucht dat ze horen. Geweldig! Waarom wist ik dat niet? Hou meteen Hikachio op! Prinses Aria liet Hikachio halen en hij kwam meteen. Welkom Hikachio. Hoe gaat ie dan? Ruff, ik ben in een hond veranderd. Hoe denk je dat hij gaat? Ehm, um, sorry. Misschien moeten we het groeten vergeten en meteen ter zaken komen. Dat zou geweldig zijn. Zeg me Hikaccio. Wat kan ons van deze vloek verlassen? Zoals de kluisner al zei, de vloek kan alleen verbroken worden door diegene die het gedaan heeft. Het lijkt erop dat er maar één oplossing is. Ik luister. We moeten vrede maken met koningin Minerva, woef. Nou, ik ben klaar. Maar je kent haar. Ze zal nooit akkoord gaan met vrede. Dan geef haar wat ze wil. Na dit werd koning Julian erg stil en droevig. Wat is het wat ze wil, vader? Mijn prinses, ze wil de zwaard van magie. De zwaard van magie? Het is het zwaard van onze voorouders, generaties lang al doorgegeven. Zijn energie maakt ons leger onvatbaar voor honger, de regen, de hitte en zelfs de stormen. Wat ons voordeel geeft over het leger van de vijand. Je grootvader gaf het aan mij. En ik had gehoopt op een dag dat ik het aan je echtgenoot kon geven. Ja, wat nu niet meer mogelijk lijkt te zijn. Stuur de feeën naar Klong om koningin Minerva uit te nodigen voor ons jaarlijks Sprengerfestival. Zeg haar dat aan het eind ik haar het zwaard van magie zal geven. De feeën vertelde koningin Minerva het voorstel van de koning. Ze glimlachten. De dag is eindelijk gekomen. Ik accepteer de uitnodiging. Zeg koning Julian dat ik aanwezig zal zijn bij het evenement en het zwaard van magie zal aannemen. Snel was het al de dag van het jaarlijkse Springerfestival. Iedereen was opgewonden. De koning en prinses kondigden het begin van het festival aan. Koningin Minerva was ook aanwezig. Nu waren er onder de deelnemers de kikker, het konijn en de springkaan aanwezig... die werden gezien als de beste springers die ooit in Meridon hadden geleefd. We zijn klaar om te beginnen, nieuwe majesteit. Goed dan! Goedemiddag iedereen! Welkom bij het jaarlijkse Springerfestival! Laten spelen beginnen! Yeah. Yoehoe, yeah. Als eerste presenteer ik je. De Kikker! Gegroet, uw majesteit! Prinses Aria, Koningin van Klon. En gegroet, wezens van Merendon. Ik ben de Kikker uit de Verleien uit het Rodden. En het is een grote eer om deel uit te mogen maken van het Springerfestival! De koning was onder de indruk van de manieren van de kikker. Hij is erg goed gemanierd. Ik vraag me af hoe hij eruit ziet als een mens. Misschien als alles goed gaat en de vloek verwijderd is, kunnen we hem vragen je te trouwen. Ah, daar gaan we weer. De kikker stapte het podium op en ging op zijn plek staan. Het publiek wachtte stilletjes. Hij nam diep adem en toen hij net wilde gaan springen en hoppen... Kwam er een vlieg bij hem vliegen? Hij werd afgeleid en ging achter de vlieg aan. Boe, boe. Ah, ik had mijn kleine mee moeten laten doen. Hij had het zoveel beter gedaan. Ruffe, hè? Nou, dat stelde flink teleur. Maar geen zorgen, want nu komt hij. Het konijn. ja, Woe. ja. Gegroeten, u, majesteit. Ik ben het konijn van de heuvels ten westen van de Selina-rivier. Het konijn was ook erg beleefd en goed gemanierd, wat de koning fijn vond. Niet geïnteresseerd. Het konijn duwde hard en sprong en landde precies voor de koning. De koning was onder de indruk. Geweldig, konijn! Goed gedaan! Koningin Minerva was ook erg geamuseerd door de sprong van het konijn. Ze glimlachte en klapte in haar handen. En eindelijk presenteer ik jullie de springhaan. Ja! Oehoe! De springhaan was stil. Hij zei geen woord en begroette de koning niet. Ruff, door de geur die ik van hem opwek weet ik dat hij uit een goede familie komt... en een erg dapper persoon is. Ah, oh, erg goed dan. Ik zal niks meer zeggen. Laat de wedstrijd beginnen. De springhaan ging onmiddellijk op zijn plek staan... en juist toen hij wilde springen... merkte hij iets op dat er iets van achteren kwam door de lucht vliegen. Hij begreep meteen dat het een pijl was... die in de richting van koningin Minerva vloog. Hij sprong onmiddellijk op... En met een enorme trap veranderde hij de richting van de pijl. De pijl miste de koningin en raakte de barst van de boom. Koningin Minerva was geschokt. En ook koning Julian. En toen kwam er een adelaar die een pijl en boog droeg tevoorschijn. En begon naar de springhaan te schreeuwen: Jij idioot, waarom red je de slechte koningin die onze levens heeft geruineerd? Ze is de koninklijke gast onder bescherming van onze koning zolang ze hier is. Je handelingen hebben de reputatie van de koning gekwetst. Toen ze dit hoorden, was koningin Minerva erg onder de indruk. Dank je, spreekhaan. En koningin Minerva, het spijt me heel, heel erg. Vergeef alsjeblieft de spreekhaan. Zijn woede kreeg de overhand. De adelaar interesseert mij niet. Zijn pijl kan me absoluut geen pijn doen. Zelfs al raakt het me. Je weet dat. We hebben tegen elkaar gevochten... Maar ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de sprinkhaan. Toen ze dit zei, wees koningin Minerva naar de sprinkhaan... en al snel veranderde hij in een knappe soldaat. Het is Ragnar, de machtige soldaat! Prinses Aria glimlachte toen ze Ragnar zag. Zij vond hem altijd al leuk, zelfs al wist hij dat niet. Ragnar, dank je dat je niet bezorgd was over de competitie... En je leven wilde riskeren om mij en de reputatie van de koning te beschermen. Je kan mij voor alles vragen. Dank je, koningin van Klong. Ik wens dat alle wezens in Meredon bevrijd worden van de betovering en weer een mens kunnen worden. De koningin was verrast door de wens van Ragnar. Weet je zeker dat dit is wat je wilt? Ik kan je alle rijkdommen in de wereld geven. Ik verzeker je. Mij interesseren al die dingen helemaal niet. Koningin Minerva was erg onder de indruk... want ze had nog nooit een soldaat zo sterk en loyaal... naar zijn koning en zijn mensen gezien. Ze wende zich tot koning Julian. Laten we onze rivaliteit stoppen. Ik wil voorstellen dat ik Ragnar adopteer als mijn zoon... en opvolger van de troon. Iedereen was geschokt, inclusief Ragnar. Ragnar, ga je akkoord? Ik heb nog nooit de liefde van een moeder gevoeld... omdat mijn moeder stierf toen ik werd geboren. Als uw majesteit het me toestaat, dan ja, ga ik akkoord. Ik verklaar dat Ragnar nu de echte zoon en troonopvolger is van koningin Minerva. Yeah! Ja! Ja! ja! Koning Julian hief zijn hand en het publiek werd stil. En wat is je tweede voorstel? Ik stel voor dat mijn zoon en jouw dochter gaan trouwen. Nou, ik weet niet of mijn dochter... Vader, ik wil... Ragnar glimlachte, want hij was ook verliefd op de prinses. Wauw, ik wist niet dat het zo makkelijk zou gaan. Haha. Goed dan, Minerva, heb je dat ook gehoord? Zijn er nog andere voorstellen? Minerva glimlachte. Dat is dan alles wel... Toen ze dat zei, bewoog ze haar handen in de lucht... en al snel raakten magische sterretjes alle wezens één voor één... en ze veranderden allemaal weer terug in mensen. Oh, Wauw! Ja, ja! Ah, ik ben terug! Ja! ja. Meridon <hums> barstte los in vreugde. Ragnar en prinses Aria trouwden al heel snel... En op die dag kondigde Hikazio de winnaar aan van het jaarlijkse springenfestival tijdens het feest. Hij was een soldaat en een springhaan en van een springhaan de troonopvolger van Klon. Ragnar heeft de beste sprongen gemaakt en is daarmee verklaard tot winnaar. En zo eindigde de rivaliteit tussen de twee koninkrijken voor altijd en ze leefden nog lang en gelukkig.